9 uur. Dit is radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Shell wint in Oekraïne schaliegas. onder omstandigheden die in Nederland zeker niet zouden worden toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Homobelangenorganisatie COC reageert op de versoepeling van de asielregels. voor homoseksuelen uit Oeganda. En nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. COC wil dat Nederland de druk op Oeganda opvoert om de omstreden homowet af te schaffen. Sinds gisteren riskeren homo's in Oeganda zelfstraffen van 14 jaar tot levenslang. En ook zijn Oegandese verplicht om homoseksuelen aan te geven bij de politie. Het COC vindt dat Oegandese homo's op basis van hun geaardheid asiel in Nederland moeten kunnen krijgen. En staatssecretaris Steven voelt daar wel wat voor. Nederland heeft al besloten om geen ontwikkelingsgeld meer naar Oeganda te sturen. De politie in Nederland en Duitsland is nog steeds op zoek naar een stel... dat wordt verdacht van gewelddadige overvallen. Gisteravond gijzelden de twee in Enschede een gezin. De vader werd meegenomen en in Duitsland uit de auto gezet. Eerder op de dag schoot het stel bij een mislukte inbraak... de eigenaar van een caravan neer. Die ligt nu op de intensive care. En de twee hebben waarschijnlijk meer op hun geweten, zegt de politie. Eerder deze maand zijn er twee incidenten geweest. Eenmaal een ontvoering in Meppel en een... Overval in lage mierde. Daarbij zijn mensen uh, zwaar bedreigd. En wij hebben het vermoeden, het sterke vermoeden... dat dit om dezelfde personen gaat... die zich daar schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.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 De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam... gaat eind volgende maand terug naar 80 km per uur. Dat heeft minister Schult van Hagen bekendgemaakt. Al zal de verlaging volgens haar niet veel uitmaken voor de vervuiling.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 ARWB Verkeersinformatie, de Geest. Het aantal files neemt nu snel af. Bij elkaar staat er nog maar 30 kilometer. Het meeste daarvan staat in het zuiden van het land. De meeste verdraging is daar op de A59 van Zonzeel naar Os... voor knooppunt Hooipolder, 3 kilometer. Komt door een ongeluk. En verder een wegafsluiting. Dat gaat om de N207 tussen Bergambacht en Alfaan de Rijn. Die weg is dicht door een ongeluk tussen Stolwijk en Haastrecht. Dat geldt voor beide richtingen. En naar verwachting is de weg pas om kwart voor elf uur vrij.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 Met Jurgen van der Berg. Goedemorgen allemaal, dit is De Ochtend op Dinsdag. Ik ben vandaag een beetje alleen op één, maar dat mag de pret niet drukken. Verslaggever Martijn Grimmius is deze ochtend op pad met Koos Schinkel. Die zat vandaag precies vijf jaar geleden in dat toestel van Turkish Airlines... dat neerstortte bij de polderbaan op Schiphol. Negen mensen kwamen om, hij overleefde. Blikt vandaag terug, herinnert en kijkt vooruit. Eerst nu de versoepeling van asielregels voor Oegandese homo's. Want Nederland versoepelt die toelating dus, dat zei staatssecretaris Steven vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Ik heb aangegeven dat als de wet zo ondertekend dat er een soepel uh, inwilligingsbeleid met betrekking uh, hoe gaan deze asielzoekers uh, zouden zijn uh, die, die homoseksueel zijn. Dus ik zal de Kamer vandaag of morgen daarover berichten. Tanja Ineke, goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw goedemorgen, want u was al eerder vanochtend horen, ja, ook in het traditional. Ja. Voorzitter van COC Nederland. Ja. U riep even vanochtend in dat eerdere gesprek bij uh, Marcel en bij Frederik op om uh, ook uh, uh, ja, tot een ruimhartiger beleid te komen. Ja. Nou, uh, hij heeft gereageerd, tevreden. Ja, super natuurlijk, dat hij zo snel op ons uh, verzoek reageert. Nee, nou, dat is een grapje. Uh, nee, wij zijn daar heel blij mee uh, dat, dat hij zegt uh, dat er een soepel beleid moet komen. Wij zijn nog wel heel erg benieuwd wat dat soepele beleid uh, inhoudt natuurlijk. Ja. Hij zei trouwens dat hij het al eerder had gezegd, hè, dat als die wet getekend zou worden, dat er dan een versoepeling zou komen. Ja, hij heeft een slag om de arm gehouden, uh, inderdaad, uh, met betrekking tot het tekenen van de wet. Uh, uh, en aangegeven, nou ja, we, we zien wel, uh, hey, als hij niet getekend wordt dan, en als hij wel getekend wordt dan. Dus uh, ja, die slag om de arm die kan er nu vanaf. De wet is getekend en wij pleiten voor een zeer ruimhartig asielbeleid. Hè, waar, waarbij er geen sprake meer is van individuele toetsing van uh, uh, asielzoekers op grond uh, van hun uh, seksuele oriëntatie. Maar... maar gewoon als groep uh, toelaten in Nederland... En de vraag werd natuurlijk vanochtend terecht ook aan Teven gesteld van hoe bepaal je nou wie iemand homoseksueel is? Ja. Uh, nou, als iemand zegt dat hij homoseksueel is, uh, dan is hij dat. Uh, daar, daar kun je eigenlijk zeker uit dat soort landen kun je daar rustig van uitgaan. Maar hoezo uh, eigenlijk? Want bedoel, uh, als, als dit bekend wordt, daar, dan kan je dus gemakkelijk zeggen dat je homoseksueel bent. Dan weet je dat je een versoepeling krijgt in uh, Nederland. Uh, kijk, we weten uh, uit, op grond van eerdere ervaringen uh, met dit soort groepen mensen, bijvoorbeeld uit Irak, uh, dat dat echt niet het geval is. Hè. Het gaat uh, om hoogstens enkele tientallen mensen. Uh, wat, wat daarbij onder andere meespeelt, is dat er enorme schaamte is. Uh, natuurlijk juist in dat soort landen. Het is niet voor niks dat, dat uh, homofobie daar zo goed uh, grond uh, heeft. Uh, dat, dat mensen daar echt niet gaan verzinnen uh, dat ze homoseksueel zijn. Want daar zouden ze zich verschrikkelijk voor schamen. U verwacht niet dat de hele vliegtuigen straks op Schiphol landen met Oegandese. Ik weet zeker dat dat niet gaat gebeuren. Ik weet het absoluut zeker. En het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt met uh, de homo's, lesbiennes, bi's en transgenders. Het is gewoon een heksenjacht. Uh, er he, verschijnen uh, lijsten namen in de krant. Uh, en, en dan wordt de jacht geopend. Zo erg is het daar. Dus laten we in hemelsnaam heel erg ruimhartig zijn hier ja. in Nederland. Want Teve uh, had het ook al inderdaad over die regels. Hè? Uh, maar zijn die eigenlijk duidelijk? Ik bedoel, want u zegt van... nu moeten we nog even afwachten hoe die dat in gaat vullen. Ja. Wij, wij, wij, ja, ik, ik weet niet helemaal precies hoe het zit. Ik weet alleen uh, dat er, dat er uh, op, op grond van uh, dit soort uh, regels... Uh, uh, groepen kunnen worden uh, vrijgesteld. En normaal is het zo dat je, dat je, vluchtelingen, je, vluchteling, of je vluchtverhaal sorry, uh, wordt getoetst. En dat dat mm -hmm. een, een soort van individuele toetsing is. Uh, en dat zouden wij voor deze groep mensen niet willen. He, wij, wij zeggen uh, als je op grond van uh, je seksuele oriëntatie... of je genderidentiteit asiel aanvraagt... Als je uit Oeganda uh, komt, dan moet je gewoon zonder meer worden toegelaten. Um, dat is dus dat. Teven hebt u aan uw kant uh, voorlopig. Ja. Uh, moet de minister Timmermans, Buitenlandse Zaken, ook nog actie ondernemen wat u betreft? Ja, Timmermans, die heeft natuurlijk al een aantal keren uh, opgeroepen uh, bij, de, ja, bij de diverse autoriteiten uh, in Oeganda uh, om uh, de wet niet te ondertekenen. Nou, nu is hij ondertekend. Uh, dus ja, hij moet elke gelegenheid aangrijpen om aan te geven dat die wet afgeschaft moet worden. Hij kan de consul uh, kan die vragen. He, op het matje roepen zeg ik dan maar even huiselijk. Uh, ja, en, en verder kunnen we vanuit buitenlandse zaken ook de, de Oegandese activisten verder ondersteunen met, met raad en daad en geld. Eh, en ja dat is ook al eerder aan de orde geweest, volgens mij... dat we een, een eind maken aan de, de financiële hulp die wij nu geven aan Oeganda... om het justitiële apparaat ja. daar verder op te bouwen. Ja. Eh, dat is natuurlijk bizar als, als wij daaraan bijdragen... terwijl datzelfde justitiële apparaat deze wet gaat uitvoeren. Ja. Dank dat u weer even aan de telefoon wilde komen. Ja. Tanja Ineke is voorzitter van het COC in Nederland. In Oekraïne zijn ze bezig een nieuwe regering te smeden en dalen de stofwelken intussen wat neer. Shell intussen is in Oekraïne bezig schaliegas te winnen. En dat doen ze onder omstandigheden die in Nederland zeker niet zouden worden toegestaan. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Het is vanavond allemaal te zien bij de collega's van Altijd Wat op tv. Geert Ritsema, goedemorgen. Goedemorgen. U bent campagneleider Energie voor Milieudefensie. Wat doet Shell verkeerd in jullie ogen? Ja, om te beginnen heeft Shell een deal gemaakt met uh, de omstreden en afgetreden president Janukovic een jaar geleden. En uh, die deal, ja, daar worden afspraken gemaakt over boringen naar schaliegas in uh, Oekraïne, waarbij technieken worden gebruikt die in Nederland verboden zijn en ook heel gevaarlijk zijn voor het uh, milieu en voor de gezondheid van omwonenden. Wat dan? Ja, het, ik moet even kort uitleggen wat schaliegas is... voor de mensen die dat nog niet weten. Het is gas wat diep in de bodem zit, zit opgesloten in, in gesteente En dat gesteente moet je kapotmaken, dus vier kilometer diep. En daarvoor moet je dan uh, een boring doen... Uh, waarbij je water en zand en chemicaliën. Dus het gaat wel om 20.000 liter chemicaliën per boring. Dat, dat boor je de grond in en daarmee maak je het geste gesteente kapot. En dat, he dat hele proces heet fracking? Dat heet fracking ja, inderdaad. Want dat uh, kennen we ook hier in Nederland. Er ja. is dus hier ook in Nederland uh, discussie over schadigas. Ja. En dan komt dat woord steeds terug. Precies. En in Oekraïne gebeurt dat dus al. En wat er dan. Na zo'n boring komt dat water weer omhoog. Uh, een deel van dat water. En ja, als je in Nederland die boringen zou gaan doen. Wat wij niet willen. Maar stel he, dat dat zou. Gebeuren, dan zou je dat water dus moeten opvangen in bassin, of in tanks, gesloten tanks. Omdat er chemicaliën in zitten? Omdat er chemicaliën in zitten, maar ook omdat er radioactieve stoffen in zitten... die uit de bodem meekomen. Uh, zit er zitten zware metalen in. Kortom, een, een, het is eigenlijk gewoon een giftig slip wat daar naar boven komt. Een, een, een cocktail van gevaarlijke stoffen. En die wordt dus in Oekraïne door Shell in open bassins opgeslagen... met maar een, een, een dun laagje plastic waarmee dat van de bodem gescheiden wordt. En wonen daar mensen vlakbij bijvoorbeeld? Ja, uh, je kan het ongeveer vergelijken wij zijn er geweest eind vorig jaar. We hebben ook uh, filmopnames gemaakt. Die zijn vanavond uh, bij Altijd Wat te zien. Um, maar het is ongeveer gelijk, vergelijkbaar met een, met een polder hier. En er wonen mensen op enkele honderd meter meters vandaan. En ja, die mensen kunnen bijvoorbeeld benzine inademen... wat uit die bassins gewoon staat te dampen. He, daarnaast uh, wassen we die bassins heel veel methaan uit. Dat is een heel heftig broeikasgas. Dus dat betekent dat ook voor het klimaat... deze techniek zeer schadelijk is. En schadelijker dan bijvoorbeeld een kolenproductie. Ja. En wij roepen Shell dan ook op... en zeker nu president Janukovic is, is, is verdreven... om die deal gewoon uh, ja, on ongeldig te verklaren. Dat, dat dit moet gewoon stoppen en er moet een gesprek komen met de nieuwe regering van Oekraïne... Uh, ja, waarbij uh, gewoon opnieuw wordt bekeken van... Uh, willen we überhaupt al schaligas in Oekraïne? Want de bevolking heeft er nooit over mee kunnen praten. Hè. Onder zo'n dictator als Janukovic is dat gewoon niet mogelijk. Dus, dus ja, dat moet, eigenlijk een, een, dat moet gewoon worden ah. opengebroken. Um, Shell wilde niet uh, op camera reageren. Dus die zijn vanavond niet te zien in beeld. Maar die hebben wel schriftelijk gereageerd. Uh, bijvoorbeeld even over dat boren. Daarvan zeggen zij... Uh, er is een eerste boring geweest. Dat heeft geen commercieel aantrekkelijke hoeveelheid gas opgeleverd. Er zal dus niet in productie worden gebracht. Uh, dan zegt de woordvoerder van Shell schriftelijk dus... ik weet niet welke informatiebronnen hebben gezegd... dat er wel gas gevonden is. Is er misschien sprake van verschillende putten. En naast Shell zijn er nog andere olie- en gasmaatschappijen actief in het land die ook naar dit gas op zoek zijn. Nou, dat laatste is natuurlijk waar, maar ja, wij richten op, ons op Shell... omdat Shell een Nederlands uh, bedrijf is. Maar als ik dit lees, dan zeggen ze het blijft bij één boring en dat is het... want er zit niet genoeg uh, potentieel daar in de grond. Nou ja, als dat zo is, uh, prima, maar dat geloven wij niet. Want uh, op dit moment, omdat ze een deal hebben gesloten met Janukkowitz ter waarde van 10 miljard uh, dollar. Dus dan hebben ze dus daar wel, mee wel de verwachting uitgesproken dat er veel te halen valt. En kijk, en als er gewoon geen gas zit, uh, dan gaan ze waarschijnlijk naar andere locaties. Want er zijn heel veel plekken. Kijk, als het, als het doorgaat wat zelf een plan is, dan heb je het echt over duizenden, misschien wel tienduizenden boringen. En dat wat dan op deze plek niet gebeurt. Uh, en dat hier alleen, omdat hier niet genoeg gas zit, maar elders ja. in het land, dat maakt niet zoveel uit. Wij willen we gewoon de garantie van Shell ja. dat die deal met Janukovic, die schadelijke deal over schaliegas van tafel gaat. Dan het de, de tweede deel van de reactie van Shell. Ze zeggen, hier zie je het verschil tussen de regelgevingen in twee landen. Binnen Shell hanteren we hoge milieu- en veiligheidsstandaards. In beide landen, met verschillende regelgeving... hanteren we dezelfde standaards die vaak hoger zijn... dan wat de lokale regels minimaal voorschrijven. We kunnen dus ook in open bassins verantwoord water tijdelijk opslaan... met het oog op verwerking elders en in de Oekraïne... Bij deze put ging het vooral om teruggeproduceerd frekwater en zand en niet of nauwelijks om formatiewater, water dat van nature in de ondergrond voorkomt en meestal met een hoog zoutgehalte. Klinkt heel ingewikkeld, maar het komt erop neer. Ze zeggen we geven dus toe dat het frekwater is. Nou, in dat frekwater zitten die chemicaliën die je de bodem inpompt en die dus weer omhoog komen. Dus dat is wel degelijk uh, giftig water, uh, concludeer ik hieruit wat Shell zegt. Um, ja, en uh, ja, dat het veilig is. Die open bassins, er is gewoon onderzoek in Amerika naar gedaan. Uh, uh, het is overal verboden in, uh, in, in, uh, in, in Europa mag het gewoon niet... Om, om het milieu en de gezondheid te beschermen van mensen. Kijk, en het argument van Shell... ja, wij houden ons in Oekraïne aan de wet. Dat is een wet van een corrupte dictator. Nou, dat is toch niet iets om trots op ja. te zijn... dat je aan dat soort wetten houdt. Ja. Integendeel, ze moeten gewoon nu... Met de, met de nieuwe regering van Oekraïne in gesprek... en ze moeten ook de bevolking van Oekraïne moet gewoon de kans krijgen... om zich hierover uit te spreken bij de verkiezingen of in referenda. Want wat wij gemerkt hebben toen wij in Oekraïne zijn geweest... is dat net als in Nederland... Hè, want in Nederland uh, is heel veel verzet tegen schaligas... het is daardoor ook uh, voorlopig uitgesteld, die boringen. Dat heeft minister Kamp vorig jaar in de Ka aan de Kamer toegezegd... omdat we die risico's nog niet kennen. En ondertussen gaat Shell dan... In, in een ander land uh, waar geen, eigenlijk geen regels zijn... in een, een corrupt regime, Zo. gaan ze hele gevaarlijke technieken toepassen. Want dat is het tweede deel van jullie betoog... Hè, dat, uh, dat dit een, een, uh, ja, een zweem van corruptie op zijn minst heeft... Uh, die rond deze deal hangt. U hebt ook een foto, begrijp ik, van Mark Rutte... Uh, met de topman van Shell en de Oekraïnse energieminister. Wat deed Rutte daarbij dan, bij die ondertekening van dat contract? Nou, het, het, het klopt inderdaad, die mensen staan erop. Maar er staat uh, nog iemand op die je nu, nog niet genoemd heeft. Dat is namelijk Janukovic. Ja. En er staan Rutte en uh, Pieter Vooster, de directeur van Shell, en Janukovic en die energieminister staan er breed lachend op met z'n vieren. Nou, uh, die foto halen wij nog maar eens naar boven. Om aan te geven dat de Nederlandse regering hier een blunder heeft gemaakt. Dat ze dus het, terwijl Nederland de nadruk legt op maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkbaar het geen probleem vindt om dit soort milieugevaarlijke deals met dictators te sluiten. En ik vind het heel kwalijk. Dat maakt Rutte zich daarvoor heeft geleend om daarbij ja, toch de smeerolie... Kijk, wat, wat doet een regering dan die, die bemiddelt in zulke situaties... tussen een regering van Oekraïne en Shell... en die, die zorgt dat, dat, dat zo'n deal soepel verloopt. Die geeft er ook een bepaalde legitimiteit aan natuurlijk... als, als uh, minister-president van Nederland. En nogmaals, ik vind dat ook Rutte zich daarover achter zijn oor nou, moet krabben. Okay. En 10 miljard, zegt u, heeft Shell erin ingestoken. Dus uh, is het zo, als, omdat u zegt het is een corrupte deal... dat Janukovic daar zelf dan nog geld aan uh, verdient? Daar zijn sterke vermoedens van. Uh, er is een deel gesloten waarbij uh, uh, Shell 50% van de opbrengsten krijgt... en een uh, uh, Oekraïens bedrijf dat heet uh, Nadia Yushivska. En dat bedrijf is, 10% van de aandelen daarvan zijn in handen van een, van een dochteronderneming, die heet um, SPK Geoservices. En dat bedrijf, dat valt niet, we hebben onderzoek naar gedaan in Oekraïne, daar valt niet van te achterhalen wie de eigenaar is. Dat is natuurlijk heel vreemd, dat zo'n bedrijf als Shell een deal sluit met een, met een consortium waar een deel van de eigenaren gewoon niet bekend zijn. En de vermoedens bestaan, dat is ook in de... Oekraïnse media geuit... dat dat een, een, een mantelorganisatie... van de familie van Janukovic is. We weten dat niet zeker, maar het is ook niet weersproken. En wij vinden dat daar in ieder geval onderzoek naar moet worden gedaan... door de Oekraïnse autoriteiten... en mogelijk ook door de Nederlandse autoriteiten. Want dat zou dus betekenen... dat Shell betrokken is bij, bij, een, bij corruptie. In En in dat moet in ieder geval tot op de bodem worden uitgezocht... wat ons betreft. Nou, voorlopig is Janukowitsch uh, een beetje uit beeld uh, verdwenen. Zijn geldstromen zijn uh, wellicht nog wel te achterhalen. Yep. Uh, en u zegt uh, eigenlijk zou Shell uh, deze hele deal... gewoon uh, op de helling moeten zetten. Absoluut. Kijk, als, als, als, ja, vind ik wel. Dat ben je verplicht denk ik ook tegenover de mensen in Oekraïne... die gestreden hebben tegen een dictator. Dan kan je niet gewoon de zaken die je met die dictator hebt gedaan... in het verleden doorgang laten vinden. En je moet ook af van die dubbele moraal die Shell hanteert. Uh, namelijk in Nederland... Hou je je wel aan bepaalde uh, milieuregels. En ga je niet open bassins met benzine uh, neerleggen. En in een ander land uh, doe je dat wel. Omdat je weet dat je er daarmee wegkomt. Via allerlei schimmige dealtjes. Ja. En dat moet afgelopen zijn. En als Shell inderdaad echt serieus meent wat ze zeggen, dat ze maatschappelijk verantwoord bezig willen zijn... dan moet die deal met Janukovic zo snel mogelijk van tafel. Geert Ritsma is campagneleider Energie en Grondstoffen voor Milieudefensie. Vanavond dus bij altijd wat meer over deze zaak. Een uitgebreide reportage. En daar is ook die foto te zien van een lachende Mark Rutte... met de toenmalige president daar in de Oekraïne, Janukovic 10 voor 9 op Nederland 2. Ja, het is vandaag vijf jaar geleden dat vlakbij de polderbaan op Schiphol toestel TK 1951 van Turkish Airlines neerstortte. Wonder boven wonder zou je kunnen zeggen, kwamen daarbij maar negen van de 135 in zitten om het levende. De meeste overlevenden liepen wel een behoorlijk trauma op. En een van hen is Koos Schinkel. En verslaggever Martijn Grimius volgt hem deze ochtend. Waar zit u nou naar te kijken, meneer Schinkel? Ik zit uh, allemaal kaarten te, te bekijken die ik, uh, en nog eens even terug te lezen die ik toen gehad heb uh, nadat ik uh, uit het ziekenhuis kwam, vijf jaar geleden. Een grote kartonnen doos met alle ja, dingen die herinneren aan die dag. Ja. Uh, kaarten, lees eens één voor, wat staat er nou? Uh, we wensen je heel veel beterschap toe en hopen dat je snel weer op de been bent. En zo heb ik een deze, meneer. ja? Hier is ook zo daar? Uh, het liedje I Survive is vast en zeker voor jou geschreven. Ik ben er heel blij mee. Uh, want jouw stralende lach had ik niet willen missen. Lieve groet. Vijf jaar geleden stapt u zomaar in een vliegtuig en dacht: Nou, ik had een zakenreisje gehad volgens mij, hè? Ik ja. Ga naar huis? Ja, ik dacht: ga naar huis. Het was die avond ervoor wat laat geworden. En. Uh, dus we moesten vroeg op. Want uh, het vliegtuig vertrok vroeg, tenminste behoorlijk op tijd. En we moesten we nu om vijf moesten we het uh, hotel al uit? Steken met de taxi? En uh, ja, toen de vlucht naar. Uh, uh, ...naar Nederland, naar Amsterdam. En dat ging eigenlijk prima. Het was een prima vlucht. Zo Vanuit Istanbul, hij ja. was er bijna. En toen ineens, de crash. Ja. 266, wat je stand ja. bij? Somebody delay. We have an emergency in progress. Uh, so Alfa. What's the situation down on the ground? Can we expect another approach? Mm. Hi, sorry, Alfa. Uh, well, we are at this moment uh, looking uh, at a very uh, large emergency. It looks like we uh, lost an aircraft. So, continue on this heading contact 122. One, two, one, two. Geluiden uit de verkeersstoren van vijf jaar geleden. Uh, en u zat in dat toestel. Hoe was dat? <tie> uh, heel surrealistisch. Je beseft het bijna niet. Het is in een split gebeurd. En uh, dan lig je daar. En dan je, ja, zit je eigenlijk te overdenken. Van, ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En dan besef je dat je gecrashed bent. Maar je leeft nog. Uh, zei dat je in wat ongelukkige omstandigheden ligt op dat moment. Ik lag onder de wrakstukken. En waar beland u? Uh, in de klei. Ik uh, zat nog in mijn stoel. Ik ben met stoelen al uh, gelanceerd vanuit het vliegtuig... door de bagageruimte heen. En ben ik in de klei terechtgekomen. Ik lag 50 centimeter diep in de klei. Ze zou me letterlijk uit moeten graven. Ja. U werd uh, uiteindelijk uh, met een ambulance afgevoerd. Ja. Hoe ging het toen met u? Uh, nou, dat is het moment toen ik uh, werd afgevoerd. Daarvoor hadden ze me een roesje gegeven en wat falium... om uh, uh, um, uh, me niet in ieder geval in shock te laten komen. Dus onderweg naar de ambulance... Uh, ben ik weggezakt, dus was ik uh, niet meer bij bewustzijn. Maar allemaal wonden aan uw benen, aan uw armen. En nu voor ons de doos, met allemaal herinneringen... ook de krant van de dag daarna. De telegraaf ligt hier. Er staat uh, als een baksteen uit de lucht... Uh, foto's van de mensen die het niet hebben overleefd. Hoe is het om dit terug te zien? Ja, een krantenbericht. Niks meer, niks minder. Maar u zat in die, in die wrakstukken. Ja, dat klopt ja nou, dat klopt, maar uh, voor mij is het een, een krantenbericht. En, en eigenlijk ook wel weer een, uh, een mooi verhaal. Want dit is wel de dag geweest die mijn leven heeft uh, veranderd in positieve zin. Um, dus hoe gek het ook klinkt, dat ongeluk is voor mij ook een uh, blessing in disguise geweest. Ja, niet alleen dus terugblikken, maar ook vooruitkijken vandaag. Ja. Uh, niet alleen foto's zie ik hier, uh, of uh, kaarten. Ik zie hier ook nog ja, de, het, het gips waar uw benen in heeft gezeten. Een petje van Turkish Airlines ook nog gekregen. Ja, ja, ja ik heb, uh, er zijn wat stewardessen van Turkish Airlines uh, langs geweest. En die gaven mij een uh, petje als troost. Met het logo van Turkish Airlines. Klopt dat heel vriendelijk natuurlijk. U vliegt weer, want ik zie daar verderop uh, huisjes staan van KLM. Dus ja. u, u, u wil weer vliegen. Er is het een en ander veranderd na de crash. Daar gaan we het later over hebben. In ieder geval gaan we nu naar de plek waar het is gebeurd herinneren. Naar het herdenkingsmonument. Waar het om vijf voor half elf precies vijf jaar geleden is. Zij komt uit Schotland. Is van Chinees-Ierse komaf. Dat verklaart misschien ook dat ze haar liedje zo begint. Katie Tunstall is hier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 9 jaar geleden Black Horse and the Cherry Tree en Katie Tunstall. De ochtend. Stand.nl. We gaan weer met Stand.nl Een mooie stelling bedacht en u mag erop reageren. De stelling luidt als volgt. Een 32 uurige werkweek moet de norm worden. GroenLinks wil dat. En die willen ook dat wij met z'n allen dus 32 uur gaan werken. Onder het motto werk eerlijk delen wil de partij de stijgende werkloosheid aanpakken. Is dit een goed idee of is het niet aan de politiek om te beslissen... of iemand 32, 36 of 40 uur werkt of misschien nog wel veel meer? Vandaar dus die stelling, een 32-uurige werkweek moet de norm worden. Um, er wordt al flink gereageerd, zie ik hier. 100% eens, zegt iemand, met de nog steeds voortschrijdende automatisering... ontstaat een steeds grotere groep mensen... wiens bijdrage aan de maatschappij niet meer nodig is. Zo hebben we een grote groep beroepsarmen geschapen. De oplossing is om werk en de vruchten van dat werk samen te delen leerde je dat niet ook al op de kleuterschool... Top idee, zegt iemand hier. Maar dan wel met behoud van mijn huidige salaris. <laughs> dat, is wel, uh, ja, dat is wel een goede deel. Geen idee waar een GroenLinks die 25% salarisverhoging vandaan wil halen. Zegt deze meneer of mevrouw. En er zijn natuurlijk ook mensen het oneens. We hebben al eens eerder een soortgelijke move gehad naar 36 uur. Toen bleek dat je gewoon 4 uur minder tijd had voor je werk. In de zorg betekent dat bijvoorbeeld minder tijd voor de cliënten. En Nick van Beek hier via Twitter. GroenLinks wil 32 uur werkweek. Is dat aan de overheid? Laat mensen eigen leven inrichten. En er is ook nog iemand die uh, ook op de kalender heeft gekeken... en heeft gezien dat er verkiezingen aankomen... populistische flauwekul, economisch gezien volstrekt onhaalbaar. Nou, dat zijn zo wat eerste reacties. U kunt uh, gaan reageren. Via de bekende kanalen. Gratis telefoonnummer is 0800 -1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. Als u twittert, eet de eens of eens doet met hekje standpunt. of download de gratis standpunt.nl app. En de stelling luidt dus: een 32-uurige werkweek moet de norm worden. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal, nu Jan van der Putten. Homo belangenorganisatie COC is heel blij dat het toelatingsbeleid voor Oegandese homo's wordt versoepeld. Staatssecretaris Teven van Justitie maakte de versoepeling vanochtend op Radio 1 bekend... naar aanleiding van de strenge anti-homo-wet die in Oeganda is ingevoerd. Teven noemde die wet draconisch en de regering is er zeer ontstemd over, zei die. Volgens het COC is nu van belang dat homo's als groep tot Nederland worden toegelaten.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 De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam en de A10 West bij Amsterdam gaat weer omlaag naar 80. Minister Schult van Hagen had de snelheid verhoogd naar 100, maar werd door de rechter op de vingers getikt. En Schultz zei op Radio 1 dat later de snelheid mogelijk toch weer omhoog kan als het autoverkeer schoner is geworden. En vezelproducent Tenkate heeft een belangrijke deal gesloten. Het bedrijf uit Nijverdal gaat materiaal leveren... voor de Italiaanse autofabrikant Alfa Romeo. Het gaat om het chassis van een nieuw model. Dat wordt gemaakt met koolstofvezels. Dan wordt de auto erg licht. En daardoor kan de CO2-uitstoot van die auto's worden teruggedrongen. En dat zijn de hoofdpunten. Dan de file is op dinsdagmorgen bij de ANWB. Helene Geest. Er staat niet veel file meer. Er staan er nog twee. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort... bij Barneveld, twee kilometer door een aanrijding... En in het zuiden op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen te Baars en Oorschot 4 kilometer. De ochtend. Nederlandse militairen vertrekken binnenkort massaal naar Mali. Maar archeoloog Joris Kila ging hen al voor en heeft daar gekeken wat er nog over is van het cultureel erfgoed. Nu Daniel Loois.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 Te van, alleenig hier, alleenig hier op het platteland. Holly over het water van de alle wieken scheerden, hoor ik zoveel van mezelf en min kon af kunnen leren, hoor ik heel dicht bij de van mijn leven komen kan, dan kan alleen nog hier, alleen hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier, ik ga je nooit meer voort, ik ga nooit meer weg hier, ik geloof niet dat Op het platteland. Er is een nieuwe plaats van hem uit. Die heet D. Daniel Lohus En op het platteland... Staatssecretaris Steven versoepelt dus de toelating van Oegandese homoseksuele asielzoekers. Dat vertelde hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. En dat doet hij omdat homoseksuelen door een nieuwe Oegandese wet gevangen gezet kunnen worden. Belangenorganisatie COC, daar zijn ze blij, dat hebben we net gehoord. Fabienne Simenel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van ontwikkelingsorganisatie Hivos en staat dagelijks in contact met homorechtenactivisten daar in Oeganda. Verwacht u dat meer homo's Oeganda zullen ontvluchten? Ja, zeker. Um, de, de, de grote vrees is nu dat er een heksenjacht ont, ontstaat aan de hand van deze wet. Um, en dat betekent dat Oegandese die in gevaar lopen om vervolgd te worden omdat ze homo zijn of omdat ze homo's helpen op enige wijze. Uh, het land zullen willen ontvluchten naar Nederland, naar Europa, maar ook naar buurlanden zoals Kenia. Is er een uh, aantal te noemen? Dat is lastig te zeggen. Ook omdat we niet weten wat het effect nu gaat zijn van deze wet. Uh, hij zal worden aangevochten. Um, en um, het kan uh, om uh, ja, honderdduizenden gaan. Honderdduizenden zegt u zelfs. Want we spraken net uh, uh, Tanja Ineke van het COC. Die zegt, nou ja, tientallen misschien, maar meer uh, zal het er niet zijn. Nou, dat ligt heel erg aan hoe deze wet geïnterpreteerd zal worden. Niet alleen door uh, justitie in Oeganda, maar ook... ...hoe uh, het algemeen publiek zal reageren op deze wet. Het is bekend dat homoseksualiteit niet wordt gezien als iets goeds in Oeganda. Uh, en dat betekent dat zowel uh, lesbiennes, homo's, transgenders gevaar lopen... ...maar ook hun uh, gezinnen, mensen die hun helpen, mensen die hun kennen... Uh, ...en uh, met een... Klimaat van gevaar en uh, vervolging, en haat, en uh, mogelijke, nou ja, zoals ik zei, ja. heksenjacht, lynchpartijen. Uh, kan dat heel veel mensen om de lucht moeten gaan? Ja, die honderdduizenden die u noemt, dat zijn niet uh, per se homoseksuelen. Maar dat zijn ook mensen die uh, in hun, ge hun omgeving verkeren. Dus vrienden, familie, noem het allemaal maar op. Mensen die ze helpen. Ja, en, en mensenrechtenactivisten. Uh, deze wet is uh, een van de, van de vele wetten eigenlijk die in Oeganda wordt aangenomen. Uh, met als doel uh, de civiele maatschappij uh, de mond te snoeren. Dus dan kun je ook denken aan vrouwenrechtenactivisten, mensenrechtenactivisten. Uh, die nu ook gevaar lopen. Um, heeft even zich dat gerealiseerd, denkt u? Dat denk ik wel. Ik denk dat als het gaat over de uh, activisten, uh, homorechtenactivisten en homo's die uh, naar Nederland zullen komen, dan denk ik ook niet een grote aantallen. Ik denk meer aan de mensen die binnen Oeganda op de vlucht zullen slaan of naar een buurland zullen vertrekken om... Uh, die naar een buurland zullen vertrekken om, om, om daar een, een veiliger heen komen te zoeken. Ja. Uh, dit is wat Teve heeft gezegd hè, vanochtend. Uh, verwacht u nog iets van de rest van het kabinet? Bijvoorbeeld van de minister van Buitenlandse Zaken, Timmermans? Ja, Timmermans heeft zelf ook al toegezegd uh, dat er gekort zal worden op uh, een bepaald budget... dat nu aan Oeganda rechtstreeks aan de overheid wordt gegeven... Uh, dat er ondersteuning is van de justitiële sector daar... Um, dat is een wijs besluit geweest, omdat dat uh, als je een juridische sector ondersteunt uh, die nu homo's gaat vervolgen... dan drijft dat in tegen wat Nederland wil beschermen, namelijk de rechten van homo's en lesbiennes in de wereld. Uh, en daarnaast denk ik dat het heel erg belangrijk is dat Nederland zich inzet voor... Uh, ...het aanvechten van deze wet, omdat het in strijd is met de grondwet... ...en met mensenrechtenconventies die uh, Oeganda ook heeft getekend. Ja. Uh, we gaan natuurlijk ongetwijfeld krijgen hè, dat, dat uh, er zullen stemmen in Nederland Zij zeggen... Ja, ...waarom waar moeten die mensen hier nou weer naartoe komen? Uh, laat ze daar lekker opgevangen worden. Kunt u nog eens uitleggen dat de vrees van deze mensen wel degelijk gegrond is? Dat ze niet voor niks daar op de vlucht slaan? Ja, absoluut. Um, in deze wet staat dat uh, als je betrapt wordt op homoseksuele activiteiten... Uh, je tot levenslange gevangenis uh, gevangenisstraf kunt krijgen. Uh, daarnaast staat er zeven jaar op uh, mensen die homoseksualiteit promoten of homo's helpen. Um, en, en nogmaals, dan gaat het om een wet. Uh, dus de uitvoering daarvan is een groot probleem. Maar ook uh, het legitimiseren van geweld tegen homo's is een enorm probleem. Ja, en ik, ik zei het al, u staat dagelijks in contact hè, met homorechtenactivisten. Heeft u het laatste nieuws uit Nederland al aan ze medegedeeld? Pardon? Ik zei, hebt u, hebt u het laatste nieuws uit, uit Nederland al aan zijn medegedeeld? Dat onze staatssecretaris dus de regels versoepeld heeft? Ja, dat hebben we medegedeeld en daar zijn ze blij om. Maar uh, zij zelf, en dat is echt enorm moedig, um, een groot aantal activisten zegt we willen hier blijven, we willen deze wet gaan bevechten. Um, en um, dat je ik alleen maar toe, want het probleem moet in het land zelf worden aangepakt. Um, daarbij is het natuurlijk belangrijk om te weten voor homo's als ze vluchten... dat ze welkom zijn in Nederland. Dank dat we weer van de telefoon kwam. Fabienne Simenel is van ontwikkelingsorganisatie Hivos. Dit is De Ochtend. Op Radio 1. Binnenkort vertrekken de Nederlandse Special Forces naar Mali om daar deel te nemen aan de VN-missie. Archeoloog Joris Kila was eerder deze maand al in dat gebied. Hij trok samen met het Malinese leger naar Timbuktu om in kaart te brengen wat er nog over is van het Malinese erfgoed. Meneer Kila, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waar bestaat dat Malinese erfgoed eigenlijk uit? Het Malinese erfgoed, uh, dat zijn uh, archieven, manuscripten. Maar ook uh, architectuur, dus uh, wat we noemen mudbrick architecture. Maar dan ook uh, heilige graven. En dat zijn dan Soefi-heiligen. Kijk aan. En hoe komt een Nederlandse archeoloog in Mali terecht? Um, ik was daar um, via uh, de Blue Shield... Dat is een internationale organisatie die tot doel heeft om erfgoed te beschermen. En in mijn hoedanigheid als voorzitter van een uh, internationale militair-civiele werkgroep uh, voor cultuurbehoud. En u bent al eens eerder op andere plekken geweest. In Irak en in Macedonië bijvoorbeeld. Om ook uh, zich te bemoeien met dit soort zaken. Even um, uw reis maar in een notendop, Want u begon gewoon in het veilige Bamako. Dat is de hoofdstad. Hè? En ja. toen? Nou, Toen zijn we... Uh, eigenlijk met, met een auto zijn we over land uh, naar Timboektoe gegaan. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is een, een heel grote afstand. En we zijn, uh, een gedeelte van de reis hadden wij uh, gelukkig... een gewapend escorte van het Malinese leger. Want in Timboektoe waren we op uitnodiging van de Malinese militaire commandant. Van en, en was dat leger escorte ook nodig? Zag u uh, ongure types onderweg? Uh, nee, ik heb weinig ongure types gezien. Maar misschien kwam dat door dat, uh, dat, het dat escorte de was. Ja, ja, nee, was. De vraag is natuurlijk in hoeverre dat veilig is daar. Nou ja, dat is moeilijk te zeggen. Uh, vanaf een bepaald punt. Uh, ik geloof dat dat de CVR was, dat dat plaatsje heette. Uh, toen werden wij uh, ontmoet door dat uh, militaire escorte. Dat waren drie uh, wagens met zo'n zo schutter en allerlei mensen aan, aan, uh, aan boord. En Toen voelde u zich wel veilig? Ja, ja ik, ik heb natuurlijk wel het een en ander al gedaan in uh, Irak en we zijn nog in Libië geweest natuurlijk en Egypte tijdens de revolutie. Dus ik heb er wat minder last van, maar het, het, het geeft je wel meer het idee van een gecalculeerd uh, risico. Ja. Goed, u kwam uiteindelijk dus aan in, in Timboektoe en wat trof u daaraan? Nou, we zijn uh, gaan kijken bijvoorbeeld naar die uh, heilige graven, die dus door de jihadisten uh, destijds tijdens de bezetting uh, gesloopt zijn. Doelbewust uh, gesloopt? Ja, doelbewust. Dat was eigenlijk wat wij noemen iconoclasme, in Nederland beter bekend onder de naam Beeldenstorm. En vanuit uh, religieus oogpunt hadden de, de jihadisten. He, meestal zijn dat salafisten daar, die hadden dus die uh, heilige graven vernield... omdat ze erop tegen zijn dat uh, mensen of menselijke gedaantes... Of, of, of iets dergelijks, menselijke afbeeldingen vereerd worden. Daar zijn ze dus bang voor en ze hadden echt wat voorwerk gedaan... want sommige van die heilige graven die, uh, waren moeilijk te vinden. Uh, bijvoorbeeld in de grote moskee, uh, in Timbuktu. Uh, waren dat kleine gaatjes in de moskee-muur. Maar een van die gaatjes hadden ze bijvoorbeeld een booby-trap ingemaakt. Ah. En het Franse leger is daar nog een tijd mee bezig geweest... om die eruit te halen. De bedoeling was om, de, om die hele moskee de lucht in te laten gaan? Nou, niet de hele moskee, maar in ieder geval die graven. Ja, ze hebben ja, ook ja. graftombes die dus los waren... die hebben ze dus echt met de grond gelijk gemaakt. Ja. Um, nou is het daar ook een oorlog natuurlijk. Het lijkt me dat dat ook schade oplevert, hè? dat er over een weer wordt geschoten. Um, maar er is hier ook nog sprake van, uh, want ze kunnen natuurlijk alle geld gebruiken... dat het doelbewust ook wordt geroofd. Hè? Er kan sprake van zijn, dat gebeurt natuurlijk nu heel erg in Syrië bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook in Afghanistan. Dat uh, laten we zeggen, rebellen of opposing forces, zoals dat wordt genoemd in militaire termen. Dat die ook erfgoed steden of doen laten plunderen door de plaatselijke bevolking, dat kan ook. Om die op de internationale markt te verkopen. En dan wordt van de opbrengsten. Worden er wapens en munitie verkocht. En zodoende wordt dan het conflict als het ware verlengd. Ja, en, en als u. U beschrijft dit nu hè, wat u daar dan aantrof. Snijdt dat door de ziel van de archeoloog? Ja, dat snijdt door de ziel van ieder weldenkend mens, zou je kunnen zeggen. Want het is toch cultuur die heel erg aan de identiteit van de lokale bevolking verbonden is. En het is heel moeilijk om iets wat dan, laten we zeggen, ontheiligd is... waar de ziel uit is gehaald, om die ziel er weer in terug te brengen. Ja, Maar dat vroeg ik me af. Wat kan je dan als internationale waarnemers nog doen... als de boel eigenlijk al kapot is? Nou, wat je dus in ieder geval kan doen... en dat had natuurlijk van tevoren moeten, moeten gebeuren... dat is uh, dat je de internationale gemeenschap... Uh, dat die duidelijk maakt dat dit niet zomaar mag. Er zijn namelijk internationale verdragen... Uh, en strafrechtelijke bepalingen over. Dus mensen die dat doen, ook al zijn dat individuen... bijvoorbeeld van rebellengroeperingen... die kunnen uh, eindigen voor het strafhof in Den Haag... het International Criminal Court. Ja. En als je dat dus niet de schade gaat opnemen... kijk, dat tegenhouden, dat, uh, dat lukt moeilijk... Maar als je in ieder geval de schade gaat opnemen en registreert... dan weet men toch dat ze er niet zomaar mee wegkomen. Er zijn wel eens mensen veroordeeld. Ook een generaal bijvoorbeeld van het Joegoslavische leger... is de tijd veroordeeld in Den Haag. Dus het is strafbaar. Alleen ja, aan de implementatie van die verdragen... zoals dat verdrag van Den Haag van 1954... wordt weinig gedaan. Dus proberen wij daar een steentje aan bij te dragen. Ja, het lijkt me zo lastig om, om die mensen uiteindelijk te vinden natuurlijk. Dus um, als je dan... wat u zei, het voorbeeld van Joegoslavië al iemand hebt, ja dan mag je denk ik blij zijn. Wat, wat kan zo iemand voor straf krijgen? Nou, die straf straffen kunnen aardig oplopen... Tot, tot jaren. En zo moeilijk... is het tegenwoordig niet om die mensen... Uh te identificeren. Want bijvoorbeeld in het geval van Mali... die hoofdmannen van de Ansa Adin... dat is dan de, de belangrijkste jihadistische groepering... die zich daarmee bezig hield, die staan overal op internet te pronken... naast een vernietigde ah, graftombe en zo. Dus dat is echt wel te doen. Vooral als je dus speciale forces hebt... die die mensen eventueel kunnen opsporen. Nou, die gaan daar dus heen, ook namens Nederland. Vindt, vindt u dat dit een extra taak van die militairen moet zijn... om, om hier ook eens een oogje in het zeil te houden? Ja, ik heb begrepen dat ze dus eigenlijk geen taak hebben... om mensen op te sporen of aan te houden. Tenzij er incidenten zijn. Maar het zou, ja, het zou de internationale gemeenschap sieren... als men daar wel rekening mee hield. Het is namelijk internationaal rechtelijk een verplichting. En uh, daar moet je je toch eigenlijk aan houden, vind ja. ik. Gaat u eigenlijk nog een keer terug binnenkort? Het zou kunnen. We zijn bezig om... Um, een, uh, wat, wat we dan noemen... Een, Malinees uh, comité van de Blue Shield te doen oprichten. Of te, te helpen uh, doen oprichten. Met mensen daar ter plaatse ook. Met mensen ter plaatse. En het aardige is, uh, omdat het toch vaak ook een, een samenwerking vereist... met uh, militairen, die dus altijd bij conflicten aanwezig zijn. Zo is het nou eenmaal. Is dat de, de commandant van uh, Tim Boektoe, dus de militaire Marinese commandant... die heeft uh, zich bereid verklaard om zitting te nemen... in dat Blue Shield comité samen met, uh, uh, laten we zeggen... Uh, lokale uh, en uh, nationale ja. Marinese cultuurexperts. Dus ja. dat is een, uh, een goed voorteken. En, en daarvoor zou je dus eventueel nog een keer terug kunnen gaan. Hartelijk dank voor het gesprek nu, archeoloog Joris Kila. Graag gedaan. Jaren 60, begin jaren 70 lag iedereen te rollen bollen met elkaar aan de Amerikaanse westkust. Ik bedoel, in de muziek dan. En dat heeft heel veel mooie liedjes opgeleverd. Want de een was dan weer met de ander en die vond dat dan weer niet leuk. En schreef daar dus weer een liedje over. Dit werd geschreven door Leon Russell. Het ging over Rita Coolidge, die er dan weer vandoor ging met Chris Christofferson. En Joe Cocker het Delta Lady. Oh ja, we gaan naar de minimaatschappij natuurlijk. Uh, daarvoor zijn we deze week in het Gelderse beneden Leuwen. Vandaag praat verslaggever Ingel Stol met de bewoners van het dorp over de gemeenteraadsverkiezingen. De ochtend de minimaatschappij. Weer terug op bezoek bij Hans van Zwam. Hallo, op binnen. geleden. Ja, dat is weer een paar weken geleden. Hè. De verkiezingen komen steeds korter bij. En ik heb er inmiddels een nieuwe hobby bij. Oh, een ja, nieuwe hobby? Vissen. Ja, vissen. Ik bedoel, ik heb twee, twee kleinkinderen en één die moest vis hebben. Maar ja, die waren nou 16, dus uh, de meiden komen eraan. En zeiden, opa, ik heb een aquarium bij jou. En nou, dan ben ik al 80 euro kwijt alleen al voor, voor, voor de vissen. Dat is een hele grote maar, is, zwarte vis ook. Wat is ja, dat voor vis? dat is vis? een maandvis, hebben ze mij verteld. Maar die heeft iedereen geloof ik. Nou, maar ik heb ook nog ergens onderin zwerft een olifantvis. Nou, die lijkt op een dolfijn. En je slurf je ook, want dan zou het ook genoeg van het vis zijn, waarschijnlijk. Maar ik bedoel. Dus ja, ik, ik vind wel. Ik vind, ach ja, je moet iets doen. Hè. Hans van Zwam, ook wel de Lauwense Tje Vara. Naast zijn passie voor Kevara heeft hij ook passie voor de politiek. 16 jaar zat hij als wethouder namens de P van de A in de gemeenteraad. Altijd in het café. Dus, maar je komt dan wel met mensen in aanraking die. Heel ver van de politiek staan. Veel mensen staan heel ver van de politiek. Ik heb zoveel bierveeltjes meegenomen met vragen. Hè. Heb ik toen op een gegeven moment wel gezegd... half twaalf schuil eruit. Dan weet ik niet meer wat erover gaat. En dan weet jij ook niet meer wat erover gaat. Want dan bel ik die mensen die dag erop terug. En dan zeggen ze, hebben wij elkaar gezien. Dus weet je, dat moet wel. Maar, moet, maar tot, tot, dus elke week is er wel iets... dat je denkt, verrek. Dat wist ik niet. Kijk, waar wij hier mee te maken hebben... is met uh, dorpspartijen. En dorpspartijen, dan moet ik toch zeggen, dat is veredelde kerk eh, rond politiek. Dus dat de, de lijsttrekkers en de, en de voormannen van de landelijke politieke partijen daar zich mee bemoeien, dat vind ik wel wat ver gaan. Maar zoals Diederik Samson die gaat in de gemeente nu rond om kiezers te winnen voor zich. En Buma doet dat ook meerdere keren in de week. Is dat goed dat landelijke politici eigenlijk zich mengen in de gemeenteraadverkiezingen? Nee, dat vind ik niet goed. Ik bedoel, ik weet, ik weet toen in mijn periode had ik ook met Wim Kok en, en, en met Joop de Uyl te maken en zo. En die idee dat in feite ook. Ze zijn ziel het winnen voor zichzelf. Want ja, nou stond vandaag weer het congres van de SP's geweest, Roemer is geweest. En Roemer die zegt, ik hoop doet hetzelfde. En hij zegt, ik hoop dat de Partij van de Arbeid en de VVD flink verliezen. Want dat zal wel, dat wordt dan wordt dat weer teruggebracht naar het landelijk beleid. Nou ja, ik vind dat, dat moeten ze niet doen. Maar zo stelen ze eigenlijk de gemeenteraadverkiezingen om het toch over zichzelf te hebben. Ja, dat vind ik jammer, want ik bedoel, ze moeten je beoordelen op de, op de, op de kunsten die je de afgelopen vier jaar geflikt hebt. En, en, en niet op de, de blunders die de landelijke politieke partij maken. Of, of, of dingen die ze juist goed doen. Ondernemer Chris Kovenbach denkt dat het weinig nut heeft... dat Haagse politici worden ingezet in campagnes voor gemeenten. Nou ja, ik denk dat het, dat een korte mijn gedachte is. De landelijke kopstukken zullen... Ik weet niet of ze naar beneden Leeuwen komen... maar dan zal het echt om erin zijn. En of het echt op langere termijn invloed heeft op de politiek, dan denk ik niet. Wordt hier veel gepraat over de politiek in de winkel of op het dorpsplein? Ja, men heeft het wel over. Met name de mensen uit Leeuwen hoor je altijd wel een beetje mokken... dat, dat er geen Leeuwse wethouders zijn. Wat in het verleden wel altijd zo geweest is natuurlijk. Dat is misschien wel een gemis. Nu was Hans van Zwan zo'n wethouder. Wat was hij voor wethouder? Ja, Hans een echte lauwers, zeggen we dan hier. Hij was iemand die betrokken was bij de maatschappij in Leeuwen. Op allerlei gebieden. Op sportgebied, op ondernemingsgebied, bij de scholen. Echt een, echt een dorpspoliticus. Hans twijfelt. Moet hij terugkomen in de lokale politiek? Het werd hem laatst nog gevraagd. Wat als je nu met voorkeurstemmen wordt gekozen? Ga je dan door? De koude rilling lopen een beetje over de rug. Want in feite, eindelijk wil ik dat wel. Het gevoel zegt dat ik dat nog wel zou willen. Maar het verstand zegt eigenlijk, en ja, zoveel verstand heb ik niet... maar het verstand zegt eigenlijk, doe maar niet, weet je. Maar ik heb wel gezegd dat ik het wel zou doen. Dat ik voorkeurstemmen zou krijgen. Dus er is nog een kans dat u wethouder wordt. Ja, nou, dat zo, ja, ik moet gewoon oppassen dat ze zeggen, weet je, van, dan hebben we weer. Er moet een keer een eind aan zijn. Kijk, het effect zo van iedere keer opnieuw afscheid nemen. Nee, je moet gewoon eindelijk zeggen van, het is, het is goed geweest. Ik vind mijn eigen weer op. Schijnt maar uit. <lacht> ah. Stand.nl deze ochtend. Een 32-urige werkweek moet de norm worden. Um, Plantje van GroenLinks is het. En we zijn benieuwd wat u ervan vindt. Er wordt al flink gereageerd hier eens. Chuck Reiniger reageert wel vaker. Uh, is het eens met de stelling dus werk eerlijk delen, zegt hij. En Hans Mekenkamp... Die uh, zegt is, uh, dat hij het ook eens is. Met 32 uur werken moet je wel genoeg verdienen... zodat je ook kunt gaan sparen. Ik hoop dat ik hiermee weer aan de slag kan, zegt hij. Er zijn natuurlijk ook mensen het oneens. Politiek bedenken eens een keer wat anders. Werkgevers kunnen niet meer werknemers in dienst nemen. Want dat is gewoon te duur. En bij de overheid zit er een slot op. Er moet een flexibele arbeidsmarkt komen. En de uitdaging is om die sociaal in te richten. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Frank Orlemans. Frank? Nou, ik ben het uh, helemaal eens. Ik denk zelfs dat we op een gegeven moment... wel naar een twintig uurige werkweek gaan. Want het is gewoon onvermijdelijk... De, hoe de mens evalueert... en de techniek evalueert. Als je dat samen bij elkaar optelt... dan blijft er gewoon een kortere werkweek over. Dus je zult op zich... Kijk, nou hij weer over die 32-urige werkweek praat en eerlijk verdelen, dan krijg je allemaal hoe zit het met salaris en dit en dat. Mm -hmm. Daar moet je helemaal niet aan denken, je moet aan de toekomst denken, de, de, de techniek gaat een hele hoop banen overnemen. Nou, eigenlijk eigenlijk zeggen je mensen denken onmiddellijk aan hun eigen portemonnee, dat moet niet, je moet in het bredere belang denken. Stand.nl, goedemorgen. Goedemorgen, Drienus. Rienus. Hey, hey, hey uh, ik vraag me af hoe ze dat in transport gaan doen. Ik werk zelf 40 uur per week, uh, vier dagen. Dat houdt in dat ze een 40-uurige werkweek pakken, 10 uur per dag. En als dat 32 uur zou worden, dan ben ik benieuwd hoe ze dat uh, in het vat moeten regelen. Wa want dan sta je ergens bij Koblenz en dan moet je collega je komen aflossen daar ofzo? Ja, of je moet met twee man op de auto. En ik denk ook dat het uh, voor een aantal chauffeurs die uh, uh, toch afhankelijk zijn van een uh, van salaris met veel overuren. Dat het ook onaantrekkelijk wordt, waardoor het, het werk ook een stuk onaantrekkelijker gaat worden. Dus niet echt eens he, met de stelling? Mm, nee. Sommige dingen wel, maar in dit geval niet. Nee. Dankjewel. 32 uur werkweek moet de norm worden. Dat is de stelling. U kunt blijven reageren. Uh, voorlopig hebben 160 mensen dat gedaan op de site. www.stand.nl. 47% is het eens, 53% oneens. U kunt blijven stemmen dus op die site. U kunt via Twitter reageren. Doe het wel met hekjes standpunt. Of bel dat gratis telefoonnummer 0800-1101.